Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog een vrouw heeft aangifte gedaan tegen voormalig voice-bandleider Jeroen Rietbergen. Ze zou van hem seksueel getinte berichtjes en foto's hebben ontvangen. De vrouw was geen deelnemer van het programma, maar kende Rietbergen uit de muziekwereld. In een uitzending van Boos deelden 19 vrouwen hun verhaal over grensoverschrijdend gedrag van de bandleider. De Voice of Holland is inmiddels van de buis verdwenen, staat ook niet meer op Videoland. De VVD zit in zijn maag met een adviseur van de partij. Zij zat bij een terroristische organisatie en is ooit veroordeeld voor wapenbezit. PVV-leider Wilders zegt dat die groep hem dood wilde hebben en snapt niet hoe de VVD een van de oudleden kon aannemen als adviseur over terrorisme en radicalisering. En de fractieleider vindt het ook lastig, zei ze bij WNL op zondag. Ik heb hier ook een ongemakkelijk gevoel bij en ik zit hier ook best wel mee uh, in mijn maag. Um, dus ik vind uh, dat wij hier uh, over na moeten denken en dat doen we dus ook. De spelers van Feyenoord kunnen lekker met de beentjes omhoog kijken naar hun concurrenten PSV en Ajax. De Rotterdammers wonnen eerder vanmiddag zelf met 4-1 van NEC en blijven daardoor op de derde plek staan. PSV en Ajax spelen op dit moment in Eindhoven tegen elkaar. En het was een flinke tegenvaller voor fans van Adele. De zangeres cancelde deze week al haar shows in Las Vegas. De boel kan niet doorgaan omdat de helft van haar crew corona heeft. en Ook bepaalde decorstukken nog niet waren aangekomen. Toch had ze een klein goedmakertje voor haar fans die al naar Las Vegas waren gevlogen. Ze mochten namelijk met hun idool facetimen. We forgave you anything you have a done a lot for us and we're so thankful. Like I, I really don't mind coming back from Mexico all the way back. back? Yeah, yeah, I will. I promise you, I will. And I'm thank so you for the records. It's the best thing you ever done. Well, I'm thankful for you being so grateful to me. I really appreciate that.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag.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 Ik bedoel, er wordt niet gereest op dit moment. wel virtueel en andere uh, evenementen, maar niet in de Formule 1. Maar er is genoeg nieuws te melden uit die wereld van de Formule 1. Want uh, er is een, ja, een stoeltjesdans aan de gang van, uh, van diverse uh, uh, uh, medewerkers van uh, de diverse uh, clubs. Naar andere clubs, zo ook een van overstap van een Mercedes... naar een uh, persoon van een Mercedes overstappen naar Red Bull...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 Hey, dan dus, we wat uh, wacht, Ja, we hebben wacht. zeker wat gemist. Dus Zal ik even kijken of ik dat even snel kan, uh, kan uh, uh, uh, opzoeken. Even kijken, ach, uh, 2, Ja, even kijken. Uh, PSV heeft in de uh, 53e uh, minuut gescoord. En uh, niet minder dan Gutsen. Uh, die heeft gescoord voor PSV. En toen waren ze even blij. Toen waren ze even blij. En in de 74e minuut was het uh, Masraoui die de 2-1 intikte voor Ajax. Tussenstand PSP-Ajax... 1 tegen 2. En nog 8 minuten te gaan. I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 come true. Or is it something worse that sends me down to the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 Uh, kwart over vier hoor je hem uh, weer op de Zandvoortse radio. Straks uh, nog even de eindstand van de wedstrijd. Uh, de wedstrijd van vandaag hebben We hebben het over uh, PSP uh, Ajax. En uh, de andere wedstrijden nemen we ook nog even met je door. De wedstrijden van vandaag.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 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Geer verdient een thuis. Dankjewel Albertan, het dier van de week in het zonnetje bij ons. We hebben we het over Geer? Geer en andere dieren vind je in de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Het Kennemer Dierenthuis Zou dadelijk de Eredivisie wedstrijden met eerst Skelkner en Laal nog een keer. Inside, outside, up and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 Who say? Okay. I was a fool to ever leave your side. Me minus you is such a no. It is the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 We can ride the boogie.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 Fondé tant d'espoir qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre, dire encore.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 J'ai glacé mes pleurs Où à présent à présent mais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 was net te laat voor het gedicht. Ja. Nee. Ja, krijg je dat en ik weer. was expres heb ik tot ja, na kwart ja. voor vijf ja, gewacht. Ja, nee, he? nee, nee, voor, het, nee. voor het gedicht. Zaak, maar ik vind, kwalijke ik zaak. Hele kwalijke zaak. Ik kan die persoon in kwestie uh, mededelen... dat ze over een kwartier het gedicht nog een keer te horen krijgt. <laughs> een privé sessie? Een privé -sessie? Ja, dat mag -sessie. tegenwoordig niet meer. Jawel, je wel, je wel, je wel, je wel ik heb een ring om. Oké, okay, da <laughs> nou, dan is het goed. Oké, okay, nou dat was weer deze aflevering van uh, Zandvoort op zondag. Ja, we zijn echt weer... Uh, ja, het, was, uh, het was weer twee dagen... Uh, stand voor op zaterdag, stand voor op zondag. En, Up to date actueel. Uh, buitenaards, uh, briljant, uh, noem maar op. Uh, de, de, de, wat dat betreft schiet de woorden, te schieten woorden mee tekort.